op 104,5 en in de ether op 106,5. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Jobo met het NOS journaal. De parlementsverkiezingen in Pakistan worden overschaduwd door aanslagen. Zeker 16 mensen zijn sinds de stembureaus vanochtend opengingen door geweld om het leven gekomen. Het geweld lijkt nauwelijks invloed te hebben op de opkomst. Bij veel stembureaus staan lange rijen. Rond het middaguur had 30% van de 86 miljoen kiesgerechtigden gestemd. De kiescommissie verwacht een opkomst van zo'n 60%. Bij de laatste parlementsverkiezingen in 2008 kwam 44% van de kiesgerechtigden opdagen. Zo'n 600.000 agenten en bewakers moeten de verkiezingen in goede banen leiden. De eerste uitslagen worden vanaf vanavond 7 uur Nederlandse tijd verwacht. De blauwe Ferrari van ex-Beatle John Lennon wordt geveild. Lennon was 24 toen hij de auto kocht. Hij had net zijn rijbewijs en de Ferrari was zijn eerste auto. Lennon had de keuze uit luxe automerken als Maserati, Ashton Martin en Jaguar... maar koos voor Ferrari. Hij reed er drie jaar in. Het veilingbedrijf gaat uit van een opbrengst van 200.000 pond. Zo'n 237.000 euro. Lennon kocht de Ferrari in 1965 voor 6500 pond... Maastricht-Agen Airport kant met financiële problemen. Door de economische crisis wordt er via de luchthaven minder vracht vervoerd en leidt het bedrijf verlies. Als het zo doorgaat kan de luchthaven op termijn niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. De directie hoopt op steun van de provincie Limburg. Ook wordt gedacht aan de verkoop van een bedrijventerrein. In Milaan heeft een man vanochtend vroeg op straat voor bijgangers aangevallen met een pikhouweel.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 Het weer geregeld buien, maar ook van tijd tot tijd zon. In het oosten kans op onweer, temperatuur 12 tot 15 graden. Tegen middernacht weer buien met aan zee windstoten. Morgen wisselen bewolkt met buien en af en toe zon. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. Dit is zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg lekker uit en zie je een film! In cirque saint zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In saint wood ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Mi corazón que no vees, corazón que no siente corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar tus emociones? Quien me va a pedir que nunca ¿Quién me esta noche si hace frío, quien me va a curar el corazón partido Kien llenará de primaveras este enero Nou, dat is compartir niet zo. Het is toch niet zo. Het is lo niet zo. Het is toch niet zo. Het la toch niet zo. Het is toch niet zo. Het is toch niet zo. Het is toch niet zo. Het is toch niet We Heerlijk hè? die pizza muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Het is even na 3 uur. Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. en Eén de Alejandro Sans, Uitgekozen door collega Albert-Jan Vos. Welkom bij het tweede uur van dit programma. Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Obbertje? Nou, ik zou zeggen, luisteraars, houdt u de pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Dus rond de klok van half vier... Hoort u wat er zoal te doen is tijdens de evenementenagenda. Verder hebben we natuurlijk dus door, tussen de muziek door het Zandvoorts Nieuws in het kort. Gaan we straks weer schakelen rond de klok van kwart over drie. Voor het einde van de eerste helft van ZOB tegen SV Zandvoort. Waar met, en we verlieten Joop bij een stand van 0-1. in het voordeel uiteraard van SV Zandvoort. Dus ik zou zeggen, blijft u lekker luisteren op deze zonnige zaterdagmiddag. En hier is Headway. met z'n allen op deze van Hadaway. Joh, de What is Love? CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en in deze Pit Report gaan we het natuurlijk, heb natuurlijk hebben over de Formule 1, Robert jan Ja, die is zo de kwalificatie zo uh, juist uh, afgelopen. Uh, en wel uh, de kwalificatie voor de Formule 1 in Barcelona. En dat is natuurlijk uh, in, de in Catalonia, op het circuit van Barcelona. Nou, we krijgen een Mercedes-Pool. Uh, uh, en uh, op de tweede plek ook een uh, Mercedes. Dus ik moet zeggen, sinds, sinds die Schumacher weg is, gaat het een stuk beter. Allereerst op Pool, Keke Rosberg. Dat was zijn vader. Heel goed, ik zag hem wel, ik wist dat. We hebben namelijk een echte race Naat in de studio zitten, luisteraars. Willem, wie uh, Kimi, hè? Zullen we er maak maken? Ah, maken? Nico, ik Nico van uh, ja, We maken er Nico van. Oké. Okay. Nico Rosberg op Pol, gevolgd door Lewis Hamilton. Met op 3 Sebastian Vettel, gevolgd door Kimi Raikkonen. En op plek 5 en 6 Alonso en Massa, dus dat zijn de Ferraris op 5 en 6. Nogmaals, Rosberg 1, Hamilton 2, Vettel 3, Kimi Raikkonen 4, Alonso 5, Massa 6. En op de negentiende plek, dus uh, niet uh, op de laatste plek, Guido van der Garde. Hij laat drie, drie uh, auto's achter zich en de start vanaf de negentiende plek. Oké, okay, dankjewel. We gaan naar uh, Jap van Nes toe. Jap, Ja, ik zit erbij te op. Ja. Kom <laughs> ja, maar hoor. <laughs> uh, de bal werd heel hard door Robert Truijzen in de 16 gebracht. En uh, dezelfde deelding. Keuze, die het eerst moet maken, komt de voeten tegen zeggen. Zand met 0-2 en we spelen in de 40ste minuut. Dat zijn goede berichten. Dankjewel, Jan Fres. Dat was Casey en de Sancha Band. En please don't go. Blijf zeker bij ons tot aan 5 uur vanmiddag. Sanford op zaterdag. Slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. ZOB, SV Sanford Joop. Ja, waar inderdaad de 45 minuten nu loopt. Maar er zijn twee of drie blessures geweest... die toch wel iets langer hebben geduurd dan normaal. Dus de zitten al ongeduiveld... om al twee tanden erbij te tellen. Maar jongens is in die eerste helft ontzettend goed bezig. Wordt voor elkaar gewerkt. Wordt... Gewerk, daar gaat gaat uit berg. die kan er net niet op tijd met die ervoor en die kan die bal pakken. Hij zit erbij. Hij je hebt eigen helft nog steeds. En daar gaat niemand naartoe, Je moet wel even een beetje gestoord gaan worden en dan komt Patrick van de Oort. Ja, van de Oort. Die probeert het te pakken, dat lukt hem net niet, Robert van Huizen. Ook die was de slechte plaats en nu kan Sander staan overleven. overnemen. Vier van de Oort. Van de Oort, daar Max Aardenberg. naar van de Hoort. die zit niet aan de buitenkant, helemaal rechts. rechts. Geef daar een diepe bal op Mijntjeberg, die staat buiten het spel, inderdaad. Wordt voor geplacht. ...en het signaal wordt overgenomen door de strijdzetter... Uh, ...Zetterbeen mag die bal gaan nemen... ...en net even buiten zijn eigen stap stoppen. Goed. Het uh, wordt nu achterna gestezen door Berg. Berg, die toch gewoon om die bal terug te pasen... ...en zoals zoals zij ziet over die middenlijn heen geweest... ...dat laatste ze twee, drie minuten niet. Zandvoort is dus nogmaals uh, goed bezig. Uh, het is weer een van die wedstrijden weet je zegt, nou, ...het Berg gewoon... ...ze kunnen het dus wel... ...maar dat komt al lang niet altijd uit... ...en nu met dit zal wel... ...de bal gaat over de achterlijn bij Zandvoort... En boy de VET mag die bal in het spel gaan brengen, vanaf die vijf meter lang. Nou, eens even kijken hoe de. Ja, je staat wel de windbal tegen, je zal niet altijd gek ver komen en de spelers houden dus daar al rekening mee. En de VET heeft natuurlijk geen haast, maar soms wordt mij nog steeds met die fraaie 0-2, uh... <tie> Sorry, tweede doelpunten van uh, Dylan Keuken. Nu, ook ja, over de zijlijn gegaan is niet te goed uh, gespeeld door de VET en uh, de VET erbij wel op eigen helft mag gaan gooien. Dat is alleen maar, kan ik net niet bijkomen, we wel, uh, um, Ronald Kalas, ver naar voren toe. En daar stond iemand buiten spel, dat zag die, die grens niet, maar, uh, hij vlachte vlacht dus ook niet, maar Zandman is de bal alweer kwijt. Stel aanval voor uh, ZTB, nu op de rand van de sessie weer gemeentegebied, gebied, Met, oh, dat is een schot, dat gaat, uh, een metertje of vijf, oh, dat komt via voet van de Zandvoort, daarom gaat hij een metertje vijf naar zijn doel en mag, uh, ZTB, zo op het einde van de sessie nog eventjes een, een corner weg, uh, nemen. Bijzonder misschien aan de linkerkant van het veld. En die gaat met de wind mee. En dat moet je dan altijd mee oppassen natuurlijk. Uh, dan komt die bal. En die wordt daar door heel goed verwerkt. En die gaat naast het doel. Uh, niks van de hand. Uh, dus het had er een goed oog op. En liet die bal gewoon lekker lopen. En dan mag hij nu weer vanaf die 5 meter lijn in de spel gaan brengen. Koch zit ondertussen op 45 al een tijdje. Uh, dus uh, ja, ook oh, kijk. het het zelf zo hoor. Die bal was als plekker. Dat heb je wel eens meer met kunstgraven. Dat zie je in het ook wel. Als het uh, heel hard, uh, heel hard uh, waait, dan rolt die bal gewoon weg. Dan zegt geen hobbeltjes die ze tegen kunnen houden. Uh, dan gaat die bal komen. Dit is niet voor het voetbalveld, jongens. Dit is aan de wals. Je rijdt je achter de binnen langs. En daar is ze geploten voor een overtraining op een Zandvoortspeler. speler. Dus Zandvoort uh, mag die bal nemen. En dat is een meter of tien, 011. Dat is van zet er mee. Oh, hij moet terug. Een meter of drie wordt het ineens. Dat scheelt toch al een tijdje natuurlijk. Uh, Koper, Patrick Koper. Hij stelt zich achter die bal op. Hij geeft een, uh, een lage, diepe bal. Die wordt niet goed verwerkt door uh, de verdediger van uh, Zitelbeek. Met de Van der Hoort komt hij naar Kreugen. Kreugen kan er ook niet goed bij komen. Weer terug naar Van der Hoort. En daar wordt gefloten voor een overtreding. Inderdaad, de grensrechter de zegt, die wilde pakken voor. En dat deed hij ook voor een uitbal. Maar er was al een overtreding gemaakt op uh, Patrick van der Hoort. Wat Fierikkers, die gaat proberen die bal even goed neer te leggen daar. Lucht van verstandig voor de dus. Vijf maal sterk. Met als beste kopper, denk ik, zomaar Kreuger en Patrick van der Hoort. Gaat die bal komen? Dit Oh, er komt van der Hoort bijna bij. Ik kon net niet. En wij was net even te hoog. En zet hem bij. kan het spel overnemen. Nu, op de kwart, drie kwart van hetzelfde. Hij blijft helft nog steeds. En uh, dan zijn ze nu een beetje aan het uh, openpazen, Want de bal kan niet goed gespeeld worden, ook nu weer niet. Die komt heel ver gaat je naar achter toe. En uh, Petrico, laat die bal gewoon op je achterlijn lopen. Salt hem gaan nemen. Uh, mag die uh, bal weer in het stal gaan brengen. En nog steeds uh, uh, maakt de nog geen aanslag. Ja, daar is het laatste zien voor de eerste helft. Een hele mooie eerste helft voor wat Salt hem betreft. Leiden er ook met uh, 0-2. En straks met de wind mee. Die zal het Oké, okay, dankjewel Joop Fresh en straks komen uiteraard bij jou terug. De tweede helft de wedstrijd die vandaag in ieder geval goed begonnen is voor SV Zandvoort. Eerst weer even een verzoekplaat. Hier is Carrie Moore en Stil de The Blues. It used to be so easy to kill my heart away.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 De muziek van Gary Moore op de Salfordse Radio. Joh, the still cut the blues for you. Het lijkt voor onze jongens aan de tolweg wel de arbeidsvitamine. Ja, de arbeidsvitamine op de zaterdagmiddag bij CFM Salford. Jongens, zet hem op daar en we zijn trots op jullie. En zo vlak voor de evenementenagenda gaan we nog even Tempio een klein beetje versnellen. Komt ie aan hoor. Oké, je hebt die single van de Lumine in je zak. Oh, hey. En dit is ook zo'n leuke titel. Hé, hey, ja, hoor je. De single van de Outcast. En daarmee is het uh, half vier geworden. Tijd voor de te ginnen. We gaan met uh, je doornemen wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen, Albert-Jan. Ik zou zeggen, ga jij maar even je woordvote bijwerken. Want er zijn van allerlei activiteiten in rondom zandvoer. Hoe, hoeveel minuten heb je nodig, nou, schatje? Ik ben benieuwd of ik deze jingle, uh, deze jingle krijgen we vol. Oké. Okay. Goed luisteraars, vandaag en morgen en dan gaan we eerst even naar het circuitpark Zandvoort. State of Art historische Trophy en Great British. De State of Art historische Zandvoortse Trophy ziet ook dit jaar weer de kalender. Op 12 mei organiseert de historische autorenclub De Hark de State of Art historische Trophy en zal om elke millimeter van het Zandvoortse asfalt gestreden worden. Liefhebbers van old timers, oude raceauto's, u bent van harte uitgenodigd bij deze om bij dit evenement aanwezig te zijn. Vandaag en morgen op het circuitpark Zandvoort, State of Art historisch... Zandvoort Trophy and Great British. Verder blijft u in het dorp morgen op zondag 12 mei. Dan is er een straatartiesten gebeuren in het muziekpaviljoen. En wel de Company with Balls. Join the Parade. En dat begint allemaal om 1 uur in het muziekpaviljoen. Join the Parade is een swingende optocht en een niet te missen blikvanger. Door de twee hoge figuren die meelopen. De gigantisch grote poppenmannen dansen in samenspel met de band. Straatartiesten Company with Balls. Vanaf 1 uur morgenmiddag vanaf het Raadhuisplein en het muziekpaviljoen. Dan hebben we natuurlijk ook nog weer heerlijk het laatste jazzconcert in Gebouwde Krocht. En wel met als gast deze zondag Chris Monen. En dat begint allemaal om half drie. Chris Monen speelt al vanaf zijn zevende gitaar. Hij studeerde aan het Hilversum Conservatorium. Hij toerde zeer succesvol door Europa en de Verenigde Staten. Hij speelde al enkele malen op het North Sea Jazz Festival. En trad op met vocalisten Joke Bruis. Uh, en hij gaat spelen klassiekers van Bethy Smith, Billy Holiday, Fats Waller, Louis Jordan en Ned King Cole. Wat een naam. En hij brengt daar uh, absoluut de luisteraars en toekijkers naar, ver, terug naar vervlogen tijden. Morgen vanaf half drie in het gebouw De Krocht Jazz met als gast Chris Monen. Meer informatie kunt u kijken op www.jazzinzandvoort.nl dan gaan we morgen uh, naar de protestantse kerk en wel om drie uur. Want dan is het weer het kerkpleinconcert. En dat uh, kerkpleinconcert, de mooiste filmmelodieën met Lisette Emmink, Josje Goudzwaarts en Camille van der Kooi. Een halve, half uur voor aanvang is, het, uh, is het de kerk open en dat is dus natuurlijk half drie. Uh, meer informatie kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. Morgen vanaf drie uur het kerkpleinconcert in de protestantse kerk. Dan gaan we naar de vrijdag 17 mei en dan heb ik het over Café Oomstee, het jazzcafé van Zandvoort. En dat is aan de Zeestraat 62 en daar bent u s'avonds vanaf 9 uur van harte welkom. Want jazz in Café Oomstee is al jarenlang een van de topavonden waarvan de, meeste, meeste, waarvan de vele gasten weten dat de kwaliteit hier de boventoon voert. En uh, volgende vrijdag is de gast Lils McIntosh. Vrijdag 17 mei uh, vanaf 9 uur jazz in Café Oomstee aan de Zeestraat. Gaan we naar na vrijdag 17 en zaterdag 18 mei Battle of the Coast en dan heb ik het over de Beach Club, de Spot, strandafhang Bernard 23a. Na de wildste editie van 2012 komt de Battle of the Coast terug. En hoe? Op 17 en 18 mei worden uh, de City Beach... een tweedaags World Cup Surf Evenement georganiseerd. Het evenement bestaat uit diverse onderdelen... waar zowel de internationale als nationale wedstrijd su Supper... als de beginnende Supper op zijn uh, haar, uh, best tevoorschijn komen. De grote finale is de Beach Race Battle of the Coast... op zaterdag 18 mei in Zandvoort. Deze wedstrijd is onderdeel van zowel de WPA uh, als het uh, Super... Klassement. Vrijdag en zaterdag Battle of the Coast 2013 Beach Club de Spot strandafgang Bernaar. Meer informatie kunt u vinden op www.battleofthecoast.nl www.battleofthecoast.nl Op zaterdag 18 mei dan heb ik het ook Alp, Alp on the Beach, Plazant. Uh, en dan heb ik over de Fauvage nummertje 17 de entrees gratis. En dat is de hele dag van 11 tot 6 uur. En dan uh, zijn van allerlei uh, activiteiten uh, te doen. En uh, daar kunt u, bent u van harte welkom vanaf 11 uur s'morgens. Dan gaan we uiteraard naar ach, zaterdag 18 tot en met maandag 20 mei. Zie je, ik heb de jingle weer overleefd. Zaterdag 18 tot en met maandag 20 mei. De Pinkster races op het circuitpark Zandvoort. Burgemeester van Alverstraat 108. De tweede ontmoeting voor de series uit het Dutch Power Pack. Het Dutch Power Pack komt verder op Zandvoort in actie tijdens het Dutch Power Pack festival. De Trophy of the Dunes en de Formido finale races. Zaterdag en maandag live vanaf het circuitpark Zandvoort. De Pinkster races. En wellicht, we zijn druk bezig met de technische mogelijkheden... Aanstaande ma die maandag 20 mei om die dag de gehele dag de races live op ZFM Zandvoort TV voor u thuis te bezorgen. Oké, okay, dat zou heel mooi zijn. Dat zou inderdaad heel erg mooi zijn. En dan kijken we even vooruit voor de liefhebbers, moet ik dan wel zeggen. Want Werelds Deep House Top is aanwezig op het Klik-Circuit-festival Zandvoort. Waar heb ik het dan over? De eerste editie van het Klik-Circuit-festival... vindt op 1 juni plaats op het Park Zandvoort. Internationale sterren als... en dan nou krijg je ze... bij mij geheel onbekend... Jamie Jones, Robek Room... Gabrielle, Amanda, Barum, Nar, Christian, Buckert en Tepes zullen het circuit, dagelijks het domein van de rock, de motoren en brandend rubber, omtoveren tot een uh, festivallocatie. De première, want de locatie is niet eerder in gebruik voor een des dermate grootschalig muziekfestival. Boom, boom, boom. Van eigen bodem zullen Secret Cinema, Joop, Joop, Joop, Junior, Remy, Egbert, De Man Zonder Schaduw, Oliver Wijter en Wouter de Moor hun nieuwste tracks tegen horen brengen. Nou, ik zou zeggen, uh, zoals Ruud Jansen had zegt, gezegd, dat zijn echt stof uit je oren platen waarschijnlijk. Maar dan live vanaf het circuit op 1 juni. Klik Circuit Festival vanaf het Circuitpark Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En uh, wil je de evenementen nalezen? Ga je naar internet, naar www.zfmzandvoort.nl Of kijk op tv kanaal 40 analoog of, of digitaal en kanaal 45 analoog. Zie je alles op CFM TV en kan je alle evenementen nog even rustig op je gemak nalezen. Yeah, I feel that this old world Is just too hard to bear People coming at me Left and right Day and night Here's the thing I do I turn the radio up Hear the melody Turn reality down There's too much Everything will be fine. Everything will be, fine. Everything will be fine. fine. Worry and don't do you no good. So throw your cares away. Come on, people. Life's too short sure to stay. Hey, hey. Everybody. Be so profound. Turn the radio up, it'll turn you around. Come on. There you are. Don't give in no matter what they say. Out with the negative, you find the positive way. Heerlijk, heerlijk hè? Door de Barry Menlo en turn the radio up. En dan zit je natuurlijk op CFM Zandvoort 24 uur per dag. Muziek en informatie, dat is alles wat wij brengen bij deze geweldige zender.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 I would you like a Jacob man. Bikini on the left, the Kiwi on the right. Come and give me love and all through the night. Do the wah thing, ding a ling a ling. Girl, I wanna hear you sing. Dig out them, dig out them, dig out them. Whoa, them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Hey. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex on the beach.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 not disappointed oh. De serie van Zandvoort, de single van en One Have Sex on the Beach. There's a party tonight. Nou, en dat je... klopt hè, albert Ja, tonight, maar het is, het is, het is al om twaalf uur begonnen vandaag. Oh, oké. Okay. Want er is een openingsfeest bij Kepasa Pasa Playa. En dan heb ik het over Boulevard pa Paulusloot, paviljoen nummertje zes in Zandvoort. Het is om twaalf uur al begonnen. En dat is een, echt een, daar hoort het nummertje echt bij hè. Deze is de Caribische muziek. En het feest staat in het teken van de Caribbean, zoals ik al zei. Met cocktails, tropische gerechten en DJ Jamaica. Jawel. Dus dat is al in volle gang. Oké, okay. en het uh, duurt tot de late uurtjes. Uiteraard. Uiteraard, gewoon lekker feesten op het strand. En Wat willen we nou nog weer met het weer van vandaag? Hier is Nielsen en Miss Montreal. En het plaatje heet Hoe. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht... Meteen onderste boven. En jij, onder de hoek, hoek En we liepen samen verder. En ik dacht, hoe Oek. Was er bij je zo goed? Hoek, hoek, bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? En we vliegen door de dagen En het voelt goed En ik moet het eigenlijk niet vragen Maar wat nou als ik het Je en ik dacht, hoe, hoe, passen wij ineens zo goed, hoe, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier beland? bij bijeen eens zo goed, ooh, Bij elkaar en ik weet niet wat ik Doe, doe, hoe zijn we hier Oeh, Hoe? En ik dacht. Ooh, Gewoon een vrolijk liedje op de zaterdagmiddag, jawel. Jorde Nielsen en uh, Miss Montreal. En Hoe? bij elkaar en ik weet niet van Hoe? het kan je mooi meisje ooh, in ieder geval uh, worden ze juist van uh, Albert Jan. Voor Sex on the Beach ga je naar Capasa, want daar hebben ze vandaag gefeest vanaf 12 uur. En voor de Capasa hebben we ook lekker de Capasa muziek. Hier de Skip Creole en de Coconuts. Hide from you, I'm on everybody, got You always playing with my hand. Like when you say I know booting bed, you ain't got no heart. You just want to beat me up. I know I'm having tough times. That's why you want to say bye-bye. Like in the policy, gets rid of the sleep. You trying to vas a sufrir si te quito mi dinero tú no puedes vivir ay ...zonnige muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Jorda dat de Kepasa in de single van Kid Creole en de Coconuts. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag... ...SOP tegen SV Zalvoort gaan we weer over naar Joop van Es. Joop, hoe gaat het daar in de tweede helft? Ja, dat is toch wel een iets anders dan in de eerste helft. Want Zandt wordt uh, dat wordt teruggedrongen. Niet op dit juiste moment, maar uh, over het algemeen is het SOP... ...wat het spelletje maakt en ook een paar keer gevaarlijk... ...bij Boy de Vest gekomen. Er is dus één knoer naar schot uitgekomen... En toevallig, echt heel toevallig, stond de vet in de weg en kwam hij via zijn benen weer terug hetzelfde in. Want anders had het zomaar 1-2 gestaan. En soms wordt dat, uh, laat zich eigenlijk een beetje min of meer de, de kaas van het brood. Hij heeft nu de, de behoorlijke wind, een Redelijke behoorlijke wind, in de rug. En dan is er altijd toch wat moeilijker voetballen dan tegen de wind. En dat weten we natuurlijk al lang al. En, maar het komt er ook nu weer uit. Gewoon, er gaat weer een zopaanval via de linkerkant. En uh, dat wordt uh, even onderbroken door uh, Ronald Kalers. Met de bal is ondertussen alweer best op. En de buitenkant van hetzelfde. Maar zolang hij het klaar, want het is een heel snelle een rapper jongen die hij bij zich heeft. En hij speelt nu de bal breed, breed naar, eh, uh, Open. die transporteert naar daarvoor. Dat is de van hier. De Kruijgen die alweer heeft verdreven zijn mannen zo heen. Ja, misschien wel omdat hij ja, natuurlijk die twee doelpunten heeft gemaakt, die zal het zeggen. Maar volgens nog kan Soms dus nog geen thuis maken. Daar komt het zetter bij weer. Uh, de Kruijgen gaat verdedigen daar. Komt het bal, maar komt geen bal de uh, is speler, die wordt nu breed verlegd, uh, en er komt een diepe bal. Diepe bal op de stop en dat weer verdedigd op Patrick Oper. Nou, wat Aardewerk, Aardewerk. We kijken, die, hij kan niks spijt, want er is niemand voorin. En daar komt Patrick van de Oort aan, van de oort. Die probeert daar, er wordt er gevlacht. Ik vraag het me af van buiten spel, dat zou dan naar Isselberg moeten zijn, maar ik kon het niet exact zien, maar het leek mij rondgeval. wat we het daarop houden. Zit er bij uh, Bijna op de middellijn. Er wordt nog een, een beetje, gekeken. En die bal die kan, ze wordt teruggespeeld. Nog steeds op de helft van ZOB. <coughs> Jan Zonneveld wordt de druk gegeven. Er komt een diepe bal. wordt er de spits van ZOB opgepakt. En dan moet Kales behoorlijk aan de bak. En dat doet hij helemaal goed. De bal gaat over de zijlijn. En ZOB mag gaan gooien. De hoogte van de 16 meter gebied van Zandvoort. Gaat die bal komen? Nee, nog even wachten. Even wachten. Ja, daar komt hij aan. En er wordt verdedigd door Petty Koper. Goed verdedigd. Zonneveld. Zonneveld kan die bal overnemen. En een diepe op Nijzenberg. ja, maar dat is, dat is helemaal niet zoveel Maar nou, Je hoort het wel eens, ZTB is op het ogenblik de sterkere ploeg, en, maar het staat nog steeds 0-2 in het voordeel van antwoord. Dankjewel Joop, en even wachten nog. Wat zeggen we dan, pizza? <tie> <tie> of niet? <tie> Tot zometeen, Joop. <tie> Jawel. Dank, dankjewel, hoi. Hier is de BB&Q Band en Ginny. zie je er op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was de BB&Q Band of de Brooklyn Bros and Queens Band daar staat het voor. En dat was de single Genie. Alweer een van de laatste platen wat betreft uur 2 van dit programma. Maar het leven is een feest hè. Een groot feest. Een groot feest en speciaal voor alle bouwers. En met name ook onze eigen voorzitter Pieter Joustra gaan we deze plaat draaien. De ene laatste die je van ons hoort in uur 2 van dit programma. Zo meteen na virus uur zijn we uiteraard weer bij je terug. Graag tot zo! www.zfmzandvoort.nl Van zie